11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Waar blijft het Nederlandse tennis en hoe wordt u verleid om aan loterijen mee te doen? Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Meegens. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de pensioenfondsen hun premies verlagen. als het kabinet de pensioenopbouw beperkt. Werkenden kunnen er dan zo'n 1000 euro per jaar op vooruit gaan. Het kabinet wil de mogelijkheden om met belastingvoordeel pensioen op te bouwen per 2015 fors inperken. Dat moet de schatkist 2,9 miljard euro opleveren. VVD, PVDA, D66, ChristenUnie en SGP vinden dat dan de premies ook omlaag moeten. Het kabinet heeft de steun van een deel van de oppositie nodig om de pensioenplannen door de Eerste Kamer te krijgen. Pensioenfondsen bepalen zelf hun premies en zijn voorlopig niet van plan die te verlagen, omdat ze hun buffers willen versterken. Verschillende oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat de kernwapens... die op luchtmachtbasis Volkel liggen, daar weggehaald worden. Ze reageren daarmee op de onthullingen van oud-premier Lubbers. Die zegt in een tv-documentaire onder meer dat er op Volkel... 22 Amerikaanse kernwapens liggen in ondergrondse kluizen. Opmerkelijke uitspraken, zei SP-Kamerlid Van Bommel bij de KRO Radio. Nou, Ze zijn opmerkelijk omdat um, hij niet alleen bevestigt dat ze er zijn... Hij zegt ook uh, dat ze verouderd zijn en dat ze weg kunnen. Hij noemt ze die malle dingen. En daarin heeft hij helemaal gelijk. Ook D66, 50PLUS en het CDA willen de kernwapens weg hebben. Volgens CDA-Kamerlid Knops was het al lang bekend dat die wapens op volken liggen. Ze zijn verouderd, dus opruimen zou ik zeggen, twitterde Knops. De gezondheidstoestand van Nelson Mandela is sinds zaterdag niet veranderd. De Zuid-Afrikaanse regering heeft bekendgemaakt dat zijn conditie nog altijd ernstig maar stabiel is. De 94-jarige Mandela werd in de nacht van vrijdag op zaterdag met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Pretoria. Ook toen werd gezegd dat zijn gezondheidstoestand ernstig maar stabiel was. Er werd toen gezegd dat hij zelfstandig ademde. Het waterschap Hunze en Aas stuurt zes medewerkers en twee zandzakvulmachines naar het noorden van Duitsland. Ze gaan daar helpen bij de overstromingen, zegt een woordvoerder. We zagen op, het, op de televisie dat men ook aan het zandzakjes vullen was. En wij zijn toch ingesteld op, ook op dit soort noodsituaties. Vanuit ons waterschap We hebben ook twee grote zandzakvulmachines voor dat soort noodsituaties. En die brengen wij die kant op, tegelijk met ook 20.000 stuk zandzakken die men daar gaat gebruiken om daar gaten te dichten of te voorkomen te dijken doorspoelen. De Nederlanders worden gestationeerd bij Neuhaus in de buurt van Luneburg. In dit gebied bereikt de Elbe vandaag of morgen zijn hoogste stand. Stroomafwaarts ligt Havenstad Hamburg, waar het water enorme schade kan aanrichten. Het drie sterrenrestaurant Oud Sluis van chefkok Sergio Herman gaat eind dit jaar dicht. Herman heeft aangegeven dat hij op het hoogtepunt wil stoppen. En dat moment is volgens hem nu gekomen. Het restaurant in Sluis sluit zijn deuren op 22 december. Sergio Herman heeft nog een restaurant in Katzand Bad. En begin volgend jaar opent hij een restaurant in Antwerpen. Het weer eerst nog wat wolkenvelden, vooral in het westen en noordwesten. Maar geleidelijk breekt op steeds meer plaatsen. De zon door. Vlakbij zee is het 14 tot 16 graden. Binnenland kan het 21 graden worden. Morgen meer zon. Vanaf woensdag weer meer kans op een bui. Vara. Radio 1, gids.fm. met de Bora Plekkenhorst. Goedemorgen. Het is historisch te noemen. Gisteren won Rafael Nadal voor de achtste keer het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Weinig moeite had hij met zijn landgenoot David Ferrer. Beiden zijn, zoals het Spanjaarden betaamt, echte grafforuckers. Nederlanders die zijn van oudsher wat beter op gras. Zie Richard Krajicek die in 1996 Wimbledon won... Maar buiten die overwinning, waar blijft het Nederlandse tennis eigenlijk... en waarom brengen wij op z'n hoog subtoppers voort? Ik praat er zometeen over met Tjerk Bochstra. Hij is voormalig coach van ons Davis Cup-team. Twee maanden geleden was er nieuws. Jongeren zouden vaker dan anderen burn-out-klachten hebben. En nu voegt onderzoek van TNO daar nog iets aan toe. Het treft laagopgeleide jongeren vaker dan hoger opgeleide. En hoe dat zit, hoort u zo. En de loterijen, die gebruiken tactieken om u te verleiden mee te doen. Marketing specialist Sharon Borremans weet wat u zoal op de mat kunt verwachten. En voor onze marketing, surf naar degids.fm. 600.000 mensen die waren vorig jaar slachtoffer van identiteitsfraude... met een schadepost van 350 miljoen euro. Dat we voorzichtig moeten zijn met het delen van gegevens op internet, dat weten we. Maar wat minder bekend is, op vakantie zijn we straks extra kwetsbaar. Auteur en journalist Maria Genova is diep in deze materie gedoken... voor haar nog te verschijnen boek over identiteitsfraude. En ik heb haar nu aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw Genova. Uit onderzoek van vorig jaar bleek dat 75 van de vakantiegangers toegang tot dat internet belangrijk vindt. Veelal zijn ze dan afhankelijk van wifi. Is dat ook meteen het eerste gevaar? Klopt, ja. Wat nee, gebeurt er dan? Het is natuurlijk um, niet echt veilig en... Um... Er zijn ook apparaatjes op de markt. Je kan uh, voor 100 euro zo'n apparaatje kopen. En je kan je eigen wifi spot, hotspot aanmaken. Je geeft het een bekend naampje, bijvoorbeeld Vodafone of KPN. En uh, nou, dan zit ik dan in zo'n café met uh, zo'n apparaatje. En dan kan ik het oude internetverkeer afluisteren van iedereen uh, eigenlijk. En ook al hun bankgegevens, alles kan ik onderscheppen. Ja, als hacker zou ik dus heel graag zo'n apparaatje willen hebben. Ja, dat kost 100 euro. Ja, en, maar dan denk ik, ja, soms moet je toch ook gewoon bij een wifi-netwerk een wachtwoord in gaan vullen. Je kan er niet zomaar op. Is, is, is dat dan ook niet uh, ja, ongevaarlijk? Nou, kijk, op zich voorkom je uh, daarmee niet alles. En wat ik uh, zelf heel erg vind... Kijk, je zou zeggen, van niemand verplicht je om te bankeren... Of, of dat soort dingen te doen, weet je, echt gevaarlijke dingen te doen op vakantie. Maar dat is dus niet waar, want je bent volgens de voorwaarden van de banken verplicht... als je langer dan een week op vakantie gaat, om te internetbankeren. Wat zegt u? Op... U moet van de bank inloggen als je op vakantie bent. Ja, heel weinig mensen weten dat. Ik heb dat een keer getwitterd... Dan weten jullie dat je bank je verplicht om minimaal één keer per week en, of twee keer per week afhankelijk van de bank om, je, om in te loggen op je account, om je banksaldo te checken, ook als je op vakantie bent. En iedereen zei, zei ja hoor, dat doen ze echt niet. En toen heb ik een, uh, ja, een artikel van de Consumentenbond opgeraken. De Consumentenbond is er ook op tegen, maar die heeft dat onderzocht. En alle grote banken verplichten je dat. Maar waarom willen de banken dat? Waarom doen ze dat? Ja, waarom zouden zij willen dat ik op vakantie, waar het misschien niet helemaal veilig is, toch even naar mijn gegevens ja, ga? Vraag dat aan de banken. Ik vind het belachelijk eh, persoonlijk. Maar dat is gewoon zo volgens die algemene voorwaarden die we allemaal braaf tekenen. Want kijk, zij willen natuurlijk dat je wel je auto geregeld controleert dat er geen uh, rare dingen in staan. Want uh, stel je voor dat je, uh, dat je uh, rare transacties ziet en dat je denkt, ja, maar dat ben ik niet. Dat gebeurt heel veel dan willen de banken natuurlijk dat je, dat je actie onderneemt. Dus de, des te vaker je je saldo-checkt... des te vaker je de kans hebt dat je dat eerder opspoort... en dat ze dat stop kunnen zetten. Ja, mocht ik het pas na drie weken ontdekken dat de bank dan zegt... ja, sorry, maar u heeft pech, dan had u maar vaker moeten kijken. Precies. En dat is wat ze doen. Ze zijn heel streng geworden. Sinds 1 januari dit jaar hebben ze hun voorwaarden verder aangescherpt. En uh, de consument is de penuut... Maar ja. ik kan geen kant op. Kan geen kant. U kunt ook niks voor ze betekenen? Ik niet, nee. <laughs> nou ja, wellicht met het eigenlijk nieuwe moeten boek. We, eigenlijk moeten we met z'n allen bij de banken klagen over die bewachtelijke algemene voorwaarden. Want ik, ik vind het echt niet kunnen. Soms wil ik ook uh, een weekje offline op vakantie. Nou, dat kan niet. Want dan ben ik meteen uh, aansprakelijk voor schade als iemand uh, op mijn... Uh, ja... Uh, zeg maar, uh, ...geld afgehouden van mijn rekening. Nou, als we toch even offline gaan uh, en bijvoorbeeld het paspoort in de hand pakken... Um, ...wat moet ik daarmee doen met mijn paspoort? Want heel vaak ga ik naar een hotel en dan zeggen ze ik maak even een kopietje. Precies, en dat mag eigenlijk, in, bijvoorbeeld in Nederland mag dat helemaal niet. Maar Nederlandse hotels vragen dat ook wel. Maar je kan gewoon weigeren. In het buitenland is het per land verschillend wat wel en niet mag. Maar heel vaak kun je ook wel weigeren, want ze hebben helemaal niks aan een kopietje. Ze kunnen ook gewoon uh, je, je gegevens uit je paspoort overnemen zonder te scannen. Want het, op het moment dat je paspoort in hun computer verdwijnt, dan kan een hacker het zo eruit halen. Nou, stel dat dan het hotel zegt: als ik geen kopietje mag maken, kunt u rechtsomkeerd naar huis, want dan krijgt u van mij geen hotelkamer. Nou, ik denk eerlijk gezegd niet dat ze dat doen. Dan zie je dat er echt consumenten zijn die. <lacht> Goed bij stuk houden en die het voor elkaar krijgen. En goed, als je wel een kopietje moet achterlaten... dan kun je daar wel zelf iets tegen doen. Dan moet je in elk geval op twee plekken... je burgerservicenummer doorkrassen. Dus de, dat je dat je doorstreept. En, uh, en wel op twee plekken doen, want die staat op twee plekken in je paspoort. En dan schrijf je kopie voor hotel... blablabla. Bla bla. Dus zelf even hotel. de kopie controleren? Ja, dan dus schrijf je gewoon... beklaat je eigenlijk het kopietje... Dat de scan, dan dat door te schrijven, dit is een kopie. Nu heb ik begrepen. Dan, is, dan maak je het moeilijker. En nu heb ik ook begrepen, me, mevrouw Genova, dat u zelfs op een conferentie bent geweest. Heeft gesproken met hackers, ook met slachtoffers. En u heeft ook ontdekt dat zelfs een paspoort gescand kan worden. terwijl die eigenlijk gewoon nog dicht op tafel ligt. Hoe dat, dat hebben ze bij mij gedaan. Ik stond terecht om te kijken. Want uh, die hacker zei: Mag ik even je paspoort? Ik zei: Ja hoor. Hij zegt: Ik, ik maak het niet op, hoor. ik ga niet kijken. Legt hij, hij legde zijn mobieltje erop. En even later liet hij me zijn mobiel zien. In zijn mobiel stonden al mijn paspoortgegevens. En mijn kleurenfoto uh, van mijn paspoort. Maar het gekke was: in mijn paspoort was die foto zwart-wit. En in zijn mobiel was het gewoon in kleur in hoge resolutie. Ongelooflijk. Ja, ja dus, ja, dus ja, er zijn heel veel dingen die we niet weten. Maar als ik u zo hoor, durf ik eigenlijk gewoon helemaal überhaupt niet meer op vakantie. Nou, dat is ook nog een beetje overdreven, maar je moet gewoon, je moet gewoon voorzichtig zijn. Kijk, we zijn het niet gewend. Dat is, uh, het, maar cybercrime neemt alleen maar toe. Dus op een gegeven moment moeten wij wakker worden. En uh, ja ik ben door mijn onderzoek ben ik ook behoorlijk geschrokken, ben ik ook een steeds voorzichtiger geworden, heb ik bijvoorbeeld ook een veel moeilijker wakboord verzonnen, en dan doe ik ook vaker updates van mijn computer want anders is het heel simpel, ik weet niet of jij een kopietje van een paspoort of rijbewijs in je computer hebt, maar ja. heel veel mensen hebben dat wel en dan is het Echt niet veilig. Kortom, goed opletten op vakantie. Vertrouw niet elk wifi-netwerk, zelfs als er niet een S achter staat van security. Mm -hmm. Want dat kan ook nagemaakt worden. Ja. Geef niet zomaar je paspoort af, bijvoorbeeld bij een hotel. En als er een kopie van wordt gemaakt, zet het erop. En kras je burgerservice-nummer door. En anders zou ik zeggen, gewoon lekker alles aan de kant. En uh, een goed boek lezen, denk ik dan. Eén keer per week inloggen bij je bank, want dan ben je strafbaar. En daar gaan we nog aan werken. Auteur ja. en journalist Maria Genova over de internetgevaren op vakantie. En als het goed is, eind dit jaar verschijnt dan haar boek over cybercrime en identiteitsfraude. Hartelijk dank. Ja, met de Gids. bedankt. De poster en ook flyers. die deze week in Deventer en omgeving worden verspreid, hebben een duidelijke boodschap. Kunstgras, no way. steunde de actie Middenstip. De supportersvereniging van voetbalclub Go Ahead Eagles moet er niet aan denken dat de promotie naar de eredivisie nu betekent dat er kunstgras in het plaatselijke stadion moet worden gelegd. Veldverwarming, dat willen ze hebben. En daarom worden supporters opgeroepen om voor minimaal 10 euro een stukje gras te adopteren. Verslaggever Robert Jan Boy wilde de mat wel eens zien. En hij ging dus naar de Adelaarshorst in Deventer. Je ziet daar die trap. Ja, bij die rode stoeltjes. Ja, en daar links zie je een hok. Rob de Jong, stadionspeaker. Ja, klopt. Het is nu uitgestorven hier. Het is uitgestorven, maar het... Dat, uh, het gaat spoken straks. Op het moment dat de competitie weer gaat beginnen... dan, uh, we noemen dat wel eens de hel van Deventer. De hel van... Ja, dat, dat, ja, dat klinkt elke... ook niet vriendelijk. Nee, dat klinkt niet vriendelijk, maar dit nee. is wel vriendelijk bedoeld. Het is, uh, het is een lawaai, het is een kabaal. Je ziet het stadion, het is echt Engels. Het is fantastisch om te zien. Het valt me op dat het heel laag is. Het is laag. Uh, het is... Eigenlijk midden in een woonwijk, klopt. van die kleine arbeidershuisjes met oranje daken. Is dat nog, is hier vlakbij. Het is nog helemaal authentiek. Het is, nergens in Nederland is dit te zien. Dus als je iets wil meemaken als voetballiefhebber, dan moet je hier gewoon echt zijn. En je ruikt het gras? Je ruikt het gras. En dat, uh, dat willen we graag uh, behouden. Zeg, maar die mat uh, ziet er goed uit? Het is de beste mat van de Juppeler -le League. De aanvoerders van de, de Juppeler -le League uh, hebben dit verkozen als de allerbeste grasmat. Ja, Vlak valt hem op, ja. Ik loop even een stukje. Ja, even een beetje. Nee, prima slijntje. Ja hoor, dat werkt toch geweldig, hè? Ja, ja, ja. Jij bent nog op zoek naar talenten, dus wat dat betreft... En dan te bedenken dat hij pas geleden nog 10.000 supporters op hebben gestaan. Dus zelfs na 10.000 supporters en een seizoen voetballen... ziet hij er gewoon nog perfect uit. Manuela Hanning van de supportersvereniging. Dat klopt helemaal. Ik noem even actie middenstip... Kunnen we even naartoe lopen, by the way, naar de middenstip? Ja, en dan, en de dan gaat het vuur extra branden hier, geloof ik, hè? Ja, nou ja, die middenstip kunnen we naartoe lopen. Maar uh, die, die ligt daar niet. Oh. Want die is door een uh, hele enthousiaste supporter uh, uitgegraven. De wedstrijd uh, na Volendam dat we hier uh, met 3-0 gewonnen hebben. Omdat hij ook ergens had horen roepen dat men dacht over uh, kunstgas. Hij zegt, dan is die middenstip natuurlijk wel heel erg legendarisch, Dus die heeft hij uh, ja. veilig opgeborgen en geeft hij nog keurig netjes water. Ja. En uh, toen toch de discussie echt was van dat de club overwoog. Uh, nou ja, het was misschien toch wel kunstgas. Ja. Heeft hij ons banaat en gezegd. Van, nou ja, die middenstip die wil ik eigenlijk wel uh, aan jullie doneren om uh, te kunnen gaan verkopen. Ja. Hij zegt maar: Is het niet een actie om uh, gewoon überhaupt hè, symbolisch het veld te gaan verkopen? Om op die manier voor de club geld in te zamelen. Ja. Zodat er gewoon geld is om gewoon veldverwarming te kunnen realiseren. Wat kost dat eigenlijk? Ja, er zitten hele verschillende bedragen in. Uh, ja, volgens mij rond de 200.000 euro. Maar ja, dat zit ook wel weer, uh, daar krijg je nog weer kosten. Voor het stoken van die verwarming, daar zijn ook weer mogelijkheden in met, uh, met aardwarmte. Maar ja, het probleem is gewoon van dat we gewoon ook niet heel veel tijd hebben... of wel, nee. maar de club niet heel veel tijd heeft om alles uh, goed te kunnen onderzoeken. Omdat er gewoon uh, een tijdsdruk uh, op ligt van eigenlijk nu twee maanden... en dat alles gerealiseerd moet zijn. Tijdsdruk van de KNVB? Tijdsdruk vanuit de KNVB. Eredivisie? Ja, is, is altijd spelen? Is altijd spelen. Is verwarming of kunstgras? Dat klopt. Wat is het tegen kunstgras, Rob? Uh... Als je kijkt naar dit stadion, als je kijkt naar de wijk waarin het ligt... als je kijkt naar de club Go Diekels met zo'n ongelooflijk rijke traditie... en dan moet je de geur van het gras ruiken als je het stadion binnenkomt... de geur van patat, de geur van sigarenrook en de geur van gras... dat hoort bij elkaar, dat hoort bij dit stadion. En zolang dit stadion hier staat... Zolang dit stukje historie staat, want Go Eagles, dat weet je natuurlijk als geen ander. Je bent een echte voetballiefhebber, Robert Jan Boer. Uiteraard. Uh, uh, is, is, geef heeft, mij een bal en je moet eens even kijken. Precies, Go Eagles heeft een rijke historie. Uh, kijk de statistieken erop na. Helaas hebben we het de laatste jaren slecht gedaan. Ja. Maar uh, nu, na 17 jaar weer in de eredivisie, ja. dat wordt gewoon echt uh, met het bord op het schoot uh, weer heerlijk kijken naar uh, Go Eagles voor... De neutrale supporter. Wat is het eigenaardig eigenlijk dat die, die, die maatregelen genomen worden? die maatregelen worden genomen. Het is natuurlijk ook een stukje commercie. Er moet altijd gevoetbald worden. En het ge gaat eigenlijk om het hele grote geld. Daar gaat het denk het ik. Het big business. Het, precies. De dollartekens. Uh, daar proberen wij met z'n allen ook een beetje van te profiteren. Ook Kobe uh, Eagles als club. Maar dan is dit de andere kant van het verhaal natuurlijk. Ja, de andere kant van het dat verhaal... Je de, dat, is dat je het gras niet meer ruikt. Nou luister, de emotie van de supporter en de emotie wat hoort bij het stadion. Wij zeggen het gras dat is de ziel van de Adelaarshorst. Ja. En daar moet je niet aankomen. Maar is, is de discussie echt intensief aangegaan met de KNVB? Nee, KVB staat hier buiten Manuela. Hè? Nou, die heeft toch die maatregel afgekondigd? Ja, klopt. Ja, maar ja, die, uh, die leidt dan ook weer. Volgens mij uh, is het niet alleen KVB, maar ook volgens mij UEFA-regelgeving die er tegenwoordig ligt. En ja. ja, soms denk ik wel van. We zijn soms het belang uh, vergeten van de supporter. Helaas wel, maar uh, ja. Wat zeggen de voetballers eigenlijk ervan? Voetballers die voetballen liever op gras. Gewoon lekker glijden, geen brandplekken. Ja. Het is gewoon lekker. En uh, ze wordt zeggen ook van, uh, sorry heren van de ra uh, Raad van Commissarissen, maar uh, wij willen gewoon echt gras. Dus uh, vandaar mm. deze actie. En uh, ja, eigenlijk kunnen ze er eigenlijk straks gewoon niet meer omheen. Loopt er nog ja. maar eens op? Voel er maar eens op. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, nee, uh, vertel mij wat over de geur ja. van gras. Maar het beste gras is nog altijd gras zonder verwarming. Zelfstandig gras. Dat vind ik wel weer, daar, daar sla je ons helemaal mee dood, uh, Robert-Jan. Dat is ook zo. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar dan moeten de regels veranderd worden. En die kunnen wij helaas niet veranderen. Want we hebben te maken met eredivisievoetbal En televisierechter. En de show must go on. En dat nee. gaat met vloerverwarming. Sorry, veldverwarming. <laughs> Ja, het is hetzelfde principe, alleen onder een ander laagje. Precies. Ja, die show must go aan. Op een verwarmde grasmat dus. Zo vinden stadionspeaker Rob de Jong en Manuela Hanning van de supportersvereniging van Go Ahead Eagles. En die actie middenstip, die loopt goed. Want binnen één dag is er al 4500 euro opgehaald. Hier zijn Sam en Dave. I'm coming. Sam en Dave. De gits.fm. En die tweede service is te lang, hij is uit. De break dus voor Rafael Nadal. En dat is de beslissing in deze finale. Nadal komt op 5-3, 40-15. Ze veert voor de titel. En daar is de achtste titel voor Rafael Nadal. Roger Federer won zeven keer Wimbledon, Piet Sampras won zeven keer Wimbledon... maar hij wint acht keer het Grand Slam toernooi van Roland Garros. En hij krijgt de Coupe de Mousquetaire uit de handen van Usain Bolt. Voor de achtste keer dus. Een unieke prestatie van Rafael Nadal op Roland Garros. Een prestatie die onbereikbaar lijkt voor de Nederlandse tennissers. Want de tennisbond is dan wel de op een na grootste sportbond van Nederland... met 700.000 leden. Echte wereldtoppers, spelers die dus lang in de top drie staan... heeft ons land nooit voortgebracht. Wat er voor nodig is om daar verandering in te brengen... hoop ik te horen van oud-Davis-cup-captain... en nu-eigenaar van een tennisacademie, Tjerk Bochstra. Goedemorgen. Hele goedemorgen. Even terug naar Parijs nog, gistermiddag. Uh, achtste overwinning van Nadal. Ja, uniek, een topprestatie. Ja, dat is een open deur inderdaad. Ja, ja, ja dat is absoluut waar. Dat is, een, uh, dat is een unicum. En ik denk dat we het ook nooit meer mee gaan maken. Acht keer. Uh, Federer gaat wellicht zijn achtste wimmel een titel halen. Maar dat een andere speler dat ook uh, op zo'n ondergrond gaat doen. Dat, dat, uh, ja, het is inderdaad een unicum, ja. Op het Gravel ongeëvenaard, wat dat betreft. Ja, dat is, uh, dat is zeker. Misschien dat Nadal wel zijn eigen record gaat verbeteren. Ik bedoel, die is nog niet klaar. Uh, dus het kan maar zo zijn dat hij volgend jaar of jaar daarna... ik ga nog een paar jaar door. Dus hij uh, kan nog best één of twee, uh, wellicht drie titels eraan uh, Nou, dubbele cijfers zou mooi zijn, toch? Ja, het zal geweldig zijn. Ongelofelijk. Maar de, de echte finale, hè, als we naar gisteren kijken, drie sets. Uh, dacht ik, nou Djokovic, dat was toch wel meer... Had de grandeur meer ja. van een echte finale? Ja, nou, goed, dat wist je van tevoren natuurlijk een beetje. Dat als je het schema zag, uh, Djokovic en Nadal in één helft van het, uh, het toernooisschema... en, en uh, Federer in de andere helft. Nou goed, uh, Federer die verliest uh, dus voor de finale, voor de halve finale. En ja. Uh, nou ja, dan, dan kan je dit krijgen. En dan kreeg je inderdaad de halve finale Djokovic-Nadal... dat nou ja, op papier wellicht de beste partij van het toernooi is. Wat heeft Nadal nu, dat eigenlijk nog geen enkele Nederlandse tennisser ooit heeft gehad? Oh, <laughs> je zegt <laughs> Nederlandse tennis, je kan ook gewoon zeggen tenniser. Een andere tennisser? ja. Nou ja, ja, dat al. heeft niks met Nederlands te maken. Dat is, uh, ja, waar hij uniek in is, is dat hij de totaal perfecte, vooral gravelspeler is. Als je ziet naar de, de, de topspinslagen die hij slaat... die hebben zoveel meer uh, effecten dan welke andere speler ooit geslagen heeft. Die bal gaat nog veel vaker, draait nog veel vaker door de lucht dan wie dat ooit ook gedaan heeft. Dus daar beginnen we dan mee. Dus, en, en dan... In combinatie met gravel uh, nou, is er gewoon het gewoon het perfecte gravelspel. Heel veel topspinslagen en fysiek ongelooflijk sterk zijn. Nou, dat is uh, tot op grote hoogte trainbaar, laat me zeggen. Uh, Tenzij de blessures komen, want hij heeft natuurlijk precies, heel lang, is lang aan de zijn kant gestaan. Hij is zeven maanden uit geweest, dus ja. dat, is, dat is natuurlijk lang. Maar je ziet hoe hij weer terugkomt, super fit. Dus uh, nou, en in combinatie met een. Ongelooflijke mentale weerbaarheid. Weet je? Altijd voor ieder punt blijven strijden en ieder punt spelen alsof het het belangrijkste punt van de hele wedstrijd is. En of het nou in het begin van de wedstrijd is of het eind van de wedstrijd, hij staat er ieder punt. Ja, dan kan je zeggen, ja, dat kan je toch ook doen, maar ja, dat is dus niet voor iedereen weggelegd. Hij, hij, hij is dus zowel op uh, uh, tennistechnisch gebied, zeker op gravel, uh, op fysiek gebied en op mentaal gebied is dit uh, is een unicum. Toch zijn er spelers, bijvoorbeeld uit Duitsland, Frankrijk, Zweden... die langer bij ons zijn blijven hangen. He, waarvan we zeggen, ja, dat zijn echt een beetje de toppers. En als we dan toch aan Nederland denken... Nou, ik noemde uh, Krajicek al even in het begin van deze uitzending... die natuurlijk in 1996 Wimbledon won. Maar verder denk je, van: het, het blijft zo hangen. Waar zijn toch die Nederlanders? Ja, maar die vraag wordt mij al zoveel jaren gesteld. Maar die werd mij ook gesteld toen Richard Krajicek nummer vier op de wereld stond. Toen zei iedereen, waarom is je niet nummer 1? En, uh, en toen wij vier spelers in de top 20 hadden... Haruis, Elting, Siemer en Kreuzek, Toen zei iedereen van, uh, hoezo staat er niet vier in de top 10? Weet je, dus dat, dat blijf je altijd houden. Maar zijn niet snel tevreden. En, nou, dat is sowieso niet. En je hoeft er niet snel tevreden, je moet ook niet tevreden zijn. Weet je? Want dan, dan maak je een pas op de plaats. Dus dat is sowieso geen goede eigenschap om tevreden te zijn. Het is alleen, uh, ja, weet je, je zijn net 700.000 leden. Maar als je, uh, dat klopt, en dat is ook hartstikke mooi. Alleen, uh, er zijn maar heel weinig tennissers die uh, professioneel tennis in Nederland... Weet je, ik denk dat er bij de heren 20, 25 zijn die proberen internationaal uh, uh, te tennissen. En bij de dames zullen er minder zijn. En hoeveel redden het echt van die 20, 25? Nou, uiteindelijk kan ik je nu vertellen denk dat er drie of vier in Nederland zijn die hun boterham mee kunnen verdienen. En dan zeg ik hun boterham mee kunnen verdienen, dus die kunnen rondkomen. En we het over de subtop? Of nog nee, lager we het misschien? Nee, hebben over zo. hazen, zeiseling, weet je. En dan hebben we het over de bakker een nou, royer, die dubbelspeler. Houta uh, Galoen. Nou, noem ik vier, vijf spelers op. die een boterham van kunnen verdienen. En de rest. Ja, ik, ik, het is lullig om te zeggen. maar tennis is gewoon een armoedesport. In plaats. precies tegenovergesteld van wat iedereen denkt. Weet je, voor de echte top. daar wordt ongelooflijk veel geld in verdiend. En ook veel te veel. Weet je, dus zelfs Federer, Nadal. Murray, die zeggen zelf al. dat prijsgeld moet verspreid. meer verspreid worden. onder wat lager geclasseerde gekla, spelers. Maar tennis is een sport waarbij je. Uh, alles zelf moet betalen. Het begint er bij jongens af aan. Trainingen moet je betalen. Uh, uh, de toernooien moet je betalen. De reizen moet je betalen. Zoals dus je als tennisser zegt op je 18 of 19e. Nou, ik wil de wereld in om nou ja, professioneel te tennissen. Dan beginnen het al: van wie gaat het betalen. Maar gaat het daar dan ook niet al mis dat ze misschien wat meer steun nodig hebben? Nou ja, maar goed, waar moet de steun vandaan komen? Die moet uit sponsoring komen. Er is geen bedrijf die individueel zomaar een, sponsor, een speler gaat sponsoren... die nummer 2000 op de wereldranglijst staat. En vanuit de bond? Ja, ik weet niet hoe de structuur ja, in elkaar goed, zit. Uiteindelijk, zijn er, uh, uiteindelijk heeft de bond ook maar een beperkt budget wat dat betreft. En uh, uiteindelijk gaat dat tot en met Jong Oranje... Hè, waar je en uiteindelijk gaan spelers zelf de keuze maken... van nou, ik, ik ga verder en ik moet mezelf gaan onderhouden. Dat is, dat is de tennissport. Je moet jezelf kunnen onderhouden. Want ten, de tennisbond kan niet tegen iedereen zeggen... van nou hier, we hebben geld... en iedereen die internationaal wil tennissen... Uh, veel plezier ermee. Zo werkt het niet. Dus je moet jezelf kunnen onderhouden. En dat begint dus met ongelooflijk veel kosten maken. En voordat je dat terugverdiend hebt... en voordat je ook überhaupt een coach mee kan nemen op reis... mee kan nemen de wereld in... Ja, dat is maar voor heel weinig spelers weggelegd. Nu, wat jij op televisie ziet, dat zijn allemaal spelers die kunnen zich veroorloven om een coach te betalen. En kunnen zich veroorloven om een coach mee te nemen over de hele wereld heen. Dus de vliegtickets betalen, de, de onkosten, het eten, hotels betalen, zijn salaris betalen. Nou, dan moet je serieus aardig geld verdienen, wil je dat überhaupt kunnen? Dus alles wat daaronder zit, wat nog niet eens geld verdient, die kan dus niet eens een coach meenemen. Die moeten dus buiten het veld, buiten de baan, ontzettend hard werken om überhaupt iemand bereid te vinden om daar geld in te zetten. Precies, en helemaal zelf doen. Nou, en goed, als je vraagt van waarom komen er weinig spelers door. Dus enerzijds kan je zeggen, nou, dat heeft zeker ook een financiële reden, voor niet iedereen weg is gelegd. En punt twee, uh, is het ook niet, uh, is het wel een heel moeilijke sport om, om. Het gaat ook om doorzetten, het gaat ook om lange termijn, het gaat om dat je ook zelf uh, dat leven kan en wil leiden. Wat ik net al zeg, je moet zelf die, die, die tickets boeken. Je moet zelf die hotels in, alleen. Weet je zit je in, in Bangladesh of India op een toernooitje... waar echt geen één Nederlander is... waar je zelf je puntjes moet gaan halen. Maar u heeft een tennisacademie, u krijgt die jongens en meisjes ook ja. binnen. En zo leiden Wat we zo zegt op. u tegen ze? En zo leiden we ze op, gewoon heel erg zelfstandig worden. Dus je begint al bij de jeugd niet alles, uh, alles begeleiden. Het is goed om spelers regelmatig te zien... om te kijken hoe ze spelen in toernooien enzovoort. enzovoort. Maar je moet ook leren zelfstandig te worden. Want uiteindelijk, als jij een goede proftennis wil worden... moet je helemaal zelfstandig kunnen zijn. Voor jezelf kunnen zorgen. En juist dat alleen zijn kunnen doen. Maar als je dat niet kan, dan ben je al ongeschikt als tennis. Weet je, in iedere teamsport komt dat niet eens aan de orde. Maar in, in, in, in een individuele sport, en zeker een mondiale sport als tennis is dit waar het om gaat. Maar je? zelfs als ze willen, is er dan misschien ook nog... bijvoorbeeld zo'n factor als ouders, kan ik me voorstellen... die zeggen, nou, sorry, maar het is me toch een beetje te zwaar... of, of het kost me te, toch te veel geld om mijn elfjarige zoon of dochter... het hele land door te gaan rijden ja. en inderdaad ja, is... te zorgen... dat ze uh, elke week misschien wel nieuwe schoenen, nieuwe rackets ja. hebben... Nou, dat is zeker ook een punt. Ook een probleem waar wij dagelijks ook tegenaan lopen. Hè. de financiële kant. Het is zeker een kant die niet voor alle ouders weg is gelegd. Nou, dan proberen wij als tennisacademie ook te kijken... van, nou, waar kunnen we ouders die het inderdaad niet kunnen betalen... wellicht uh, iets ondersteunen. Maar daar zijn we ook afhankelijk weer van andere mensen... die ons willen ondersteunen daarin. Dus van het bedrijfsleven. En dat is heel erg moeilijk om dat te vinden. En, uh, maar goed, je noemt ook de factor ouders. Dat kan ook een, de ouders kunnen ook een remmende factor zijn... in de ontwikkeling van een, van een kind... En dat, uh, nou goed, ik, ik, we hebben nu drie jaar samen met Tom Campus hebben we nu drie jaar een tennisacademie. En ik heb in die drie jaar al zoveel meer dingen meegemaakt uh, op dit vlak. Met ouders en wat we allemaal meemaken. Dat, ja, daar kan ik een boek. En misschien ga ik het ook wat doen over schrijven. En uh, ik heb heel veel jaren in, in de toptennis gezeten, en dan heb ik dit soort dingen eigenlijk nooit nooit zoveel mee te maken gehad. Want dan heb je direct met de sporter te maken. En nu heb je inderdaad met de ouders te maken. Dus er ja, omgeving Precies. Ja. Je moet niet alleen de speler opleiden, maar je moet ook de ouders opleiden. En, en wat, los? Echt ook van die praktische zaken, hè? zoals we dus noemden, de financiële kant, de ouders, de omgeving, hè? De, de, de mentale weerbaarheid die je moet trainen. Is er op dit moment een talent in Nederland? Hebben we genoeg talent als Nederlands tennis, tennisland, als je het zo even mag zeggen? Is die er op dit moment? Kunnen we het? Ja, absoluut. Ik, uh, ik loop nu dus al een aantal jaren mee in jeugdtennis en ik zie genoeg talent. Maar ja, dan moet ik met jou gaan discussiëren het begrip talent. Wat is talent? Ik zeg altijd iedereen heeft talent... alleen de vraag is waarvoor. Daar we hebben we weer geen tijd voor, hè? Nou, daar hebben we nu waarschijnlijk geen tijd voor... maar het gaat om veel meer dingen dan talent. Dat moet je sowieso hebben. Maar uiteindelijk gaat het om heel veel andere factoren... en dat zijn vooral de factoren die ik net, die ik net vooral genoemd heb. Ook het doorzetten. Kijk naar Igor Sijsling, die is 26... En die, die tikt nu voor het eerst de top 50, top 60 van de wereld aan. Dat is een prachtig voorbeeld om ook, uh, van iemand die ook door is gegaan. Weet je, daar hebben heel veel jaren. Het is altijd een goede tennissen geweest, maar heel veel jaren heeft hij een beetje in de leeuwte gestaan. En hebben we het er helemaal niet over gehad. Daar hoeven we niet door in een radioprogramma over te praten. Maar nu doe je het goed. is het, vind ik. Ja, en, en nu gaan we het erover hebben. Maar dat is een mooi voorbeeld van iemand die ook doorzet. 26 jaar en nu. En nu komt hij dus door. En uh, in hem. Roland Garros zag je een Robredo, ja. uh, een Ferrer. Uh, nou, nog een paar. Hè. Haas, die zijn ook al in de 30. Dat zijn ook jongens. Die zijn natuurlijk al wat langer echt goed. Maar die gaan ook door. Weet je, dus het doorzetten van mensen, dat is ook een hele belangrijke factor. Jack Borstra over de Nederlandse tennissers. En of we, nou ja, misschien over niet al te lange tijd weer een Nederlandse Grand Slam-winnaar hebben. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1.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 Verschillende oppositiepartijen willen dat de kernwapens die op luchtmachtbasis Volkel liggen, weggehaald worden. Ze reageren daarmee op onthullingen van oud-premier Lubbers. Die zegt in een tv-documentaire dat er in Volkel 22 Amerikaanse atoombommen liggen. De SP, D66, 50 en het CDA willen dat die bommen zo snel mogelijk weggehaald worden. In de maand mei zijn bijna 800 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is volgens het CBS het hoogste aantal faillissementen in een maand tijd sinds 1981. Vooral in de handel en de zakelijke dienstverlening gingen meer bedrijven failliet dan een maand eerder. En het drie sterren restaurant -Sluis van chef Sergio Herman gaat eind dit jaar dicht. Herman heeft aangegeven dat hij op het hoogtepunt wil stoppen. Dat moment is volgens hem nu gekomen, dat wil zeggen 22 december. Dan is het zover. Het zijn de hoogtepunten. Dit is de gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Zometeen energie winnen uit vliegers en een burn-out bij laag opgeleide jongeren. I'm so tired, so tired. Well, so it never used to be. So hard. This hard. For free, but now I'm towing the line, oh, this ain't the way you be, stuck between my shadow and me, put it where the sun don't shine. Supply van Jamie Leidel. De gids.fm. Ik was echt zo moe dat ik, uh, ja, ik lag gewoon. Ik had, ik had geen zin meer om, om op te staan. En de tijd daarna, dat is, heeft dus echt wel zo'n drie kwart jaar geduurd. Heeft het echt gevoeld alsof, uh, alsof alle basis onder mij. Uh, ja, vandaag geslagen was. De nu 25-jarige Alexander, die twee jaar geleden een burn-out kreeg. Gisteravond uh, was hij te horen in het ICON-programma Spraakmakende Zaken. Veel jongeren krijgen last van een burn-out en ook veel laag opgeleiden krijgen daarmee te maken. Zo blijkt uit onderzoek van TNO. Aan de telefoon onderzoeker Irene Houtman. Goedemorgen, mevrouw Houtman. Goedemorgen. Ja, burn-out. Kunt u nog eens voor mij definiëren wat het is? Ja, het gaat bij eigenlijk altijd om chronische uh, uh, vermoeidheidsklachten. Uh, er worden ook wel emotionele uitdrukking genoemd. En heel vaak uh, komt er, komen er ook nog wat klachten bij in de zin van dat, je, dat mensen cynisch worden, hè? Uh, afstand nemen, vooral richting werk vaak. En uh, ook dat ze uh, uh, een soort zelfvertrouwen verliezen, uh, je noemt het dan wel persoonlijke onbekwaamheid. Men gaat, men gaat uh, erg onzeker worden over zijn eigen functioneren. Dus dat is eigenlijk vaak de combinatie van klachten die je ziet. Het gaat verder dan een overspannenheid, wat veel mensen ook vaak denken. Uh, nou, overspannenheid wordt wel, wel vaak als een soort van synoniem daaraan, uh, daaraan gezien. Het, uh, ik, ik denk dat uh, misschien het onderscheidende meer is dat het uh, heel duidelijk ook met werk te maken heeft. Niet alleen, maar, maar werk speelt wel altijd een rol uh, bij dit soort klachten, bij die vermoeidheid. En hoe komt het dat veel laagopgeleiden nu een burn-out krijgen? Uh, nou, hoe dat komt uh, uh, weten we niet, eigenlijk niet helemaal wat laagopgeleiden... Wat, wat, uh, het werk kenmerkt is dat ze eigenlijk heel weinig regelmogelijkheden hebben in het werk, veel minder dan uh, andere, uh, dan hoge of middelbaar opgeleiden. En juist in het begin van die loopbaan zie je dat uh, eigenlijk alle jongeren ontzettend op zoek zijn naar werk, werk bij een bas. Je ziet dat ook bijvoorbeeld in een hoge baanbaanmobiliteit Men zoekt gewoon eigenlijk zijn plek op de arbeidsmarkt. En... Um, uh, daar hebben gewoon de laag opgeleiden wat minder keuzes, wat minder mogelijkheden. En daarnaast zie je bijvoorbeeld ook nu in de economische recessie, SCP heeft het recent ook nog laten zien, dat met name jongeren heel erg blijven hangen in tijdelijke contracten. Dus dat het eigenlijk moeilijk gaat, moeilijk niet zo goed lukt om uh, vast werk te vinden. En dat gaat gepaard met uh, ja, behoorlijk uh, baanonzekerheid. En ook baanonzekerheid op zichzelf al is een risicofactor voor uh, verklachten aan de burn-out. En dan ook nog eens het repeterende uh, werk erbij, dat dat het dan nog uh, uh, ja, erger maakt of het eigenlijk versneld wellicht. Toch zou ik denken, ja, hoge opgeleiden die vaak bijvoorbeeld een baan hebben met meer verantwoordelijkheden, hè, meer taken op zich moeten nemen, daarvan zou je toch denken, ja, die hebben misschien juist toch sneller die kans op die burn-out. Ik was nogal nou... verbaasd door de uitkomst van het onderzoek, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, ik zou ik ook. want ik had het niet zo verwacht. Maar wat je dus ook vooral ziet, is dat uh, eigenlijk alle jongeren met weinig klachten op de arbeidsmarkt komen. En dat ze dan als het ware een soort spurt, uh, in een soort sneltreinvaart klachten ontwikkelen. En die pieken bij jaar, met name uh, laagopgeleide, zie je het pieken tussen de 26 en de 30 jaar. En eigenlijk, dat zie je bij uh, de hoogopgeleide en de middelbare opgeleide, uh, wat minder hoogopgeleide, zitten daar echt tussenin. Die, die laten datzelfde patroon wel zien. En uh, zakken dan iets terug. En uh, wat je eigenlijk ziet, is dat met name bij de 30 plusser dat daar vooral de hoogopgeleide klachten hebben uh, van burn-out. Maar het is vooral in die eerste uh, die als het ware ingroeifase, zou je kunnen zeggen dat die laagopgeleide ze opvallen door de enorme stijging die ze hebben, met name dus in die leeftijdsgroep van 26 tot 30 jaar. Dat is heel jong. Ja, ja dat is zeker. Je zou maar denken jij... dat is juist als ze inderdaad net beginnen, uh, vol fris, vol energie, vol goede moed. Ja, ze zijn al even begonnen. Hè. Vooral laagopgeleiden komen natuurlijk vroeg op die arbeidsmarkt. En uh, uh, en, en ja goed, in middelopgeiden ook wel, maar uh, met name laagopgeleiden zitten, zitten, al vroeg. En uh, komen dan eigenlijk in de problemen dat suggereert in ieder geval uh, het, het, het, het, statistisch plaatje, om het maar zo te zeggen. De, in die levensgroep van 26 tot 30 jaar. Dat is de groep, dat is de leeftijdsgroep waar, uh, waar het piekt. Hoe is het er voorkomen? Maar de vraag is of het heel goed te voorkomen is. Ik denk dat het, uh, als de arbeidsmarkt zou aantrekken, dat dat al in ieder geval uh, de een en ander scheelt. Omdat het dan ook voor een zeker laag opgeleide uh, iets meer kansen biedt dan nu. Wat dat ziet voor... er somber uit. Wat zegt u? Dat ziet er wel somber uit. Ja, het ziet er zonder uit, maar uh, het andere verschijnsel wat we wel zien is ook dat die groep wat kleiner wordt. En het kan eigenlijk twee uh, uh, dingen betekenen. Enerzijds kan het uh, uh, aangeven dat ze de arbeidsmarkt verlaten richting uh, uitkering. Maar het kan ook heel goed zo zijn dat ze toch besluiten voor wat latere leeftijd uh, om alsnog weer uh, scholing te nemen om een betere positie op die arbeidsmarkt te krijgen. Dus ze zou ook heel goed kunnen duiden op het feit dat ze ook zelf proberen, uh, net als uh, die jongeren in de uitzending, uh, uh, zelf sturing te geven, toch waar mogelijk aan, uh, aan hun arbeidsmarktpositie. Irene Houtman, onderzoeker bij TNO. Hartelijk dank. Oké. Okay. Radio 1 De gids .fm. Elektriciteit opwekken met grote vliegers. Dat idee bestaat al sinds 1833. Maar in de praktijk is het nog nooit gelukt. Toch zijn op allerlei plaatsen in de wereld onderzoekers ervan overtuigd dat ze er bijna zijn. In Delft wordt eraan gewerkt door een team onder leiding van Wubbel Ockels. En op 22 juni komt er een grote demonstratie van kite power, zoals het wordt genoemd. Verslaggever Joost Huizing mag op de voormalige vliegbasis Valkenburg alvast een paar testvluchten meemaken. En de leider van die testvluchten is Rolf van der Vlucht. Hij is promovenders vlieger elektriciteit. En u kunt meekijken. Surf maar naar de We have after take this. De vlieger gaat zo meteen de lucht in. Het klinkt als een jongensdroom, hè? Vliegen en tegelijk energie opwekken. Ja, ja, ik denk ook dat het uh, daar uh, volledig uh, uit voortvloeit. Ik zie dat er best veel mensen zijn die er enthousiast van worden als ik het vertel. Wat voor ideeën we hebben, hoe we energie op kunnen wekken met behulp van een vlieger. Want er staan ongelooflijke krachten op zo'n vlieger. Als je die moderne kites, heten ze dan, ziet, daar, daar word je door weggetrokken. Ja, zeker. Een gewone kite, daar word je makkelijk zo'n 10 meter door in de lucht getrokken als het flink ja. waait. Dat geeft ook meteen aan hoe je op zo'n idee kan komen... om elektriciteit op te willen wekken. Het met, idee een, is al vreselijk oud, want ze hebben al eeuwen geleden bedacht... hé, hey, met een vlieger, daar kan je wat mee. Ja, het is zeker geen nieuw idee. Uh, wat je nu ziet is dat de overige techniek, de kleine controllers, de materialen... Ja, gunstig worden om dit te gaan proberen. Dat, dat nu wel echt de tijd is om goed te onderzoeken of dit kan voor ja. een goede prijs. Maar, maar eerst moet hij omhoog, de vlieger. Ja, eerst moet hij eens even opgelaten worden. Hij is hoe groot. Hij ligt daar nu 100 meter bij ons vandaan in Twijland. Hij is 25 vierkante meter. En ja, op dit moment moeten we de kabel nog vastmaken aan de vlieger. Er zit tussen de kabel en de vlieger in zit een soort stuurrobot die aan de lijnen van de vlieger trekt en waarmee we dus de vlieger in een bepaald pad kunnen controleren. En dat is heel belangrijk om ja. goed energie op te wekken. Laten we gaan kijken. Oh, Oké, okay. ik kijk er zo naar. Hoe hoog denk je dat we mijn test gaan vliegen? Op uh, 150. 150 meter. Oké, okay. prima. Sounds good. Het doek krabbert een beetje. Daarom hoor je die veldlevering boven ons niet continu. Verder af en toe kievieten. Het is een mooi gebied, hè? Ja, er zitten hier ook heel veel vogels inderdaad. Die schrikken niet van deze hele grote vogel? Nee, nee. Ik heb nog niet vogels gezien die ervan schrikken. Um, nou, wat eigenlijk wel goed is om te vertellen, denk ik. Uh, winterbienen raken wel eens een vogel. Ja. Dit is natuurlijk een alternatief voor een windturbine. En wij hebben ook eens een keer een vogel geraakt. De vogel, een duif, die vloog tegen de kabel aan. En de fotograaf die erbij was, die had het prachtig op beeld kunnen zetten, want je ziet dus die duif tegen die kabel aanvliegen. Maar ja, die kabel is toch vrij zacht, dus die kabel die geeft mee. En ja, die duif die, die was wel even van slag, maar we vlogen er toch rustig door. Het is een ander effect dan wanneer die door een windturbine geraakt zou worden. Dus ik denk Prima. dat we hier een, een positieve vogelontwikkeling te pakken hebben. De lucht in. Is klaar om te lanceren? Okay. Left off in three. 2, 1, let's go. Hij gaat heel snel omhoog en komt nu bijna boven ons aan al. Oké, okay, dat was een nice start. Het is een autopilot parking nu. Dan gaat hij op de automatische piloot. Little bit boven uh, ons. Wat is de power? Het is 100%. Het is te Hij hangt nou wel. Maar wanneer wekt hij nou elektriciteit op? Uh, als we straks een, uh, een pompende beweging gaan maken. We zijn nu dus in de, in de pauzestand. Hou hem even goed in de gaten. Het is een beetje een vlagerige wind. We gaan even de wind direction. We gaan even ja? de wind het? de wind We de Now producing power en autopilot It's flying at 100%. Je hoort dat hij de okay, kabel but... trekt. En dan is hij... De kabel gaat naar binnen en naar buiten. We staan met zes man op een open vrachtauto. Met allemaal computerschermen ervoor en joysticks. Op dit moment is hij dus energie aan het opwekken. Hij wekt nu energie op. Op dit moment wekt hij energie op. En straks bij het inhalen van de kite gaat er weer een deel moet er weer verbruikt worden om hem binnen te kunnen halen. Want als hij aan die kabel trekt, dat levert, energie, dat levert, op. Dat levert energie op. Oh, wow. oh my god! Ja, Brak de kabel? Okay. Wat yeah. was dat? De, de kabel is gebroken First en hij gaat nu ever. langzaam naar beneden. Maar toch, oeh, dat gaat dan met een behoorlijke snelheid. Maar dit is dus ja, heel belangrijk voor ons om dit soort dingen mee te maken om uiteindelijk een veilig systeem te maken. En daarom Want zijn we jullie blij denken dat, we op een dat je hiermee echt energie kan opwekken? Ja, zeker. Nou, we waren net e e echt ja. energie aan het opwekken. Hoe, hoeveel eigenlijk? Piekvermogens van rond uh, 15 kilowatt. En uh, gemiddelde hadden we waarschijnlijk iets van uh, 3 kilowatt. Ja. Is dat veel? En dat is uh, nou, voor zo'n klein en uh, toch relatief goedkoop systeem op dit moment... Is dat, uh, ben ik daar wel trots op, ja. dat, Maar de uh, bedoeling, steeds... en dat is wat we ook ons altijd voorspiegelt... is dat het heel veel energie kan op gaan leveren. Ja. Maar dan moeten we het groter maken. En als we het klein nog niet goed doorhebben, heeft het nog geen zin om het groter te Daar maken. Is je voor. We moeten het eerst echt, echt netjes afmaken in het klein. Ja. En dan, uh, dan heeft het pas zin om het groter te gaan doen. En hoe groot zouden die vliegers dan kunnen worden? Ja, in principe kan je het dan over duizenden vierkante meters hebben. Een vlieger van duizend vierkante meter valt op zich nog redelijk voor te stellen. Ja. Zeg maar uh, 20 bij 50 meter. Dat is echt een toekomstdroom. Ja, zeker. Of, of, of dat, denk, uh, jij, denk jij in jaren? Uh, wellicht in een jaar of uh, vier, vijf, dat dat uh, mogelijk zou moeten zijn. Maar het hangt heel erg vanaf in, uh, van investeringen. En uh, als wij als universiteit bezig blijven, zal dat wat langzamer gaan... dan wanneer er echt serieus geld ingestopt wordt ja. natuurlijk. Ja, en de videocamera die heeft het neerstorten van de vlieger overleefd. En de beelden, inclusief die van de crash... die waren en zijn natuurlijk ook nog langer te zien op onze website. De site van de gids.fm is geheel vernieuwd. Nu ook voor uw tablet en smartphone. Met nieuws en achtergronden, video's en blogs. Bezoek nu de nieuwe site van de gids.fm. Mijn baas die kwam ermee vorige week. En, een aan haar persoonlijk geadresseerde brief van de Bank Giro Loterij... met daarin een zogeheten cold guard. Activeer de kaart en zie dat er minstens 15 en misschien zelfs wel 25.000 euro op staat. Zo luidt dan de boodschap die ook in die brief staat. Maar dan moet je wel gelijk meespelen in die Bank Giro Loterij. En juist, ik dacht dat loterijen terughoudend moesten zijn met hun reclame... omdat gokverslaving op de loer ligt... Praten ga ik maar eens met onze marketingdeskundige Charlotte Borremans. Charlotte, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Ik heb hem hier voor me liggen. Um, de brief, jij hebt hem natuurlijk ook uh, ja. bekeken. Is dit nu echt terughoudend te noemen? Uh, nou ja, kijk, die terughoudendheid, dat is iets van staatssecretaris Steven... of van de Tweede Kamer die dat graag willen. Kijk, als ik naar deze brief kijk... Uh, vind ik het een niet uh, schreeuwende, niet reclamische brief om het zomaar te zeggen. Nou, dat dus is, is wel met wel hele werfend. dikke letters. Ja, hij is wel werving. Er staat geld op uw goldcard. Ja, Maar en dat, is dus ook ook zo. dat is ook zo. Dus zodra je dat ding gaat activeren, dan krijg jij uh, 15 euro. Uh, dat kan zelfs nog een hoger bedrag zijn. Hè. Je noemt het al van tussen de 50 en 25.000 euro. Ehm... Uh, er zit dus een bepaalde belofte in, een bepaald aanbod. Uh, ja, ik moet je eerlijk zeggen dat... Uh, ja, ik vind het aan als ik het zo bekijk... vind ik het een, een keurige, wervende brief van de Bank Giro Loterij. Maar je noemde staatssecretaris Teve even. Ja. Die zei juist, ja, ze moeten een beetje gaan dimmen, die loterijen... Ja. als ja. het gaat om reclame maken. Juist vanwege het gevaar bijvoorbeeld van gokverslaving. Ja. Als ik dit dan in de bus krijg, denk ik... nou, de Bank Giro Loterij heeft niet echt geluisterd. Nou, kijk, staat er klaar, Steven, wil misleidende reclame... van loterijen en casinos aanpakken. Uh, nou, dat, dat is dit niet, als ik dit zo bekijk. Um er moeten ook regels komen om consumenten te beschermen. Uh, en uh, ja, uiteindelijk regels die dan verslaving, gokverslaving moeten zien te voorkomen. Nou, er wordt op dit moment al veel geregeld via zelfregulering. Dat zie je ook bij alcohol bij sigaretten. Er wordt heel veel via zelfregulering gedaan. Maar volgens de Tweede Kamer werkt dat niet. Uh, en uh, willen ze eigenlijk wettelijke regels gaan opstellen. Meer wettelijke regels. Ja, en de vraag blijft natuurlijk altijd uh, of meer wettelijke verbodsregels er ook toe leiden dat de verslaving aan gokken, aan kansspelen, kleiner wordt. He, dat zijn diezelfde discussie zie je bij alcohol, bij sigaretten, bij softdrugs. Moeten we nou meer eh, wettelijke bepalingen op gaan leggen? En leidt het er dan toe dat mensen minder gaan drinken, minder gaan roken of minder softdrugs gebruiken? En zijn mensen minder wel gaan roken natuurlijk. Ja, ja, dat is wel zo. Maar dat is niet zozeer omdat eh, er hele sterke, sterke wettelijke bepalingen zijn, maar ook doordat er aan zelfregulering wordt gedaan. Dus dat is altijd het krachtenspel. Jij zegt, dat mag niet misleidend zijn. Nee. Zullen we deze brief er nog even bijpakken? Um, waaruit blijkt volgens jou dat dit niet echt misleidend is, maar dat mensen wel degelijk doorhebben... dat ze hier iets moeten gaan doen... en dan eigenlijk vastzitten aan een deelname... aan de Bank Giro Loterij. Nou ja, dit, als ik die brief zo lees, dan is het een wervende brief. Er zit, er zit inderdaad dat pasje bij. Dat pasje kun je gaan activeren. En als je dat hebt gedaan, dan krijg je sowieso 15 euro... of, of een hoger bedrag. Uh, ja, en dan ga je daarna meespelen. Ja, ik vind het van zich vind ik dit niet zo heel erg raar. Dit zijn ook wel eigenlijk uh, activiteiten die je ook wel bij... Hè? Dus eigenlijk, eigenlijk is het een soort beloning... He, je gaat, je ga, als je besluit om mee te doen met de Bank Giro Loterij... dan word je sowieso beloond met die 15 euro. Het staat in het begin ook, hè? Uh, ja. uh, activeer hem en u gaat dan meespelen met een lot. Ja. Uh, activeer uw kaartnummer en speel mee met een lot. Ja. Uh, en dan uh, speel mee met een lot. Dus, ja, dus, dus het jij zit er drie keer in, dus dan moet je het wel doorhebben. Ja. Maar iemand die gokverslaafd is... en uh, waarvan de giro Bank Giro Loterij natuurlijk niet weet... dat dat wellicht zo is ja. uh, op het moment dat ze hem uh, in de bus duwen... bij uh, de schoolstraat nummer drie... Ja, die zouden misschien wel eens kunnen denken... nou, ik ga meteen krassen en dat ding activeren... En en, uh, die hebben misschien eigenlijk niet door dat ze daarna nee. ontzettend vastzitten aan deze deelname. Nou ja, dat is natuurlijk altijd een risico. Maar je weet eigenlijk nooit wie de gok verslaafd is. Dat kun het ook. Uh, ja, iemand die in een in de slijter, uh, slijterij komt en een flesje neven koopt. Ja, je weet niet ook dat het een alcoholverslaafde is. Of met sigaretten, weet je het ook niet. Dat, is, dat risico hou je natuurlijk altijd. Je hebt onvoldoende inzagen in de doelgroep wie er verslaafd of niet verslaafd is. Maar een slijterij zal niet zo gauw een flesje neven, bij mij door de brieven beduren, <laughs> nee, denk ik. Nee, maar daar kom ik straks al even met een mooi voorbeeld voor. Dan doen we doen het eigenlijk. Is. Meer lokkertjes, want ja. we hebben het nu even over de, de bankvierenloterij... Er, maar er, er, mensen worden meer verleid om iets ja. te gaan doen. Heb je ja. daar maar ook nog mooie voorbeelden van? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel uh, in, bij de, in de autobranche... heb je ook wel van die uh, mailings. Uh, en in die mailings zit dan bijvoorbeeld een sleuteltje... En uh, dan is er een verzoek: kom naar de showroom en neem het sleuteltje mee. En dan staat er een auto. En dan moet je kijken of dat sleuteltje past in, dat, uh, uh, in het contact van, van die auto. Uh, dus het is in feite ook een manier om mensen in die showroom te krijgen. Om, nou, in feite zie je bij de Bank is het een manier om de mensen uh, mee te laten doen aan de Bank Het sleuteltje is in feite een methode om de mensen ja, eigenlijk aan een auto te te helpen, of een auto te laten kopen. Maar je kopen. zit er niet meteen aan vast, hè? Eerlijk is eerlijk. Nee, je zit er niet aan vast. En, uh, maar, en, dit zijn natuurlijk activiteiten, gewoon die zijn. we noemen het ook sweepstakes, het zijn dus echt activiteiten om uh, mensen het gevoel te geven dat ze al bijna iets hebben, en het is legaal, en uh, om op die manier in contact te komen met de mensen, of op die manier mensen iets te laten kopen. Dat is in feite de gedachte die erachter zit. Zijn het echte loterijen die een heel geschiedenis uh, hebben, toch wel achter ons, uh, als het gaat over misleidende of opdringige reclame? Ja, dat zitten wel vaak een beetje op het randje. We hebben zo'n beetje zitten kijken hier... Uh, in 2007 zien we dat de postcode, uh, postcode loterij al door de reclamecodecommissie op het matje is geroepen wegens een mailing met een persoonlijke BMW wincode, was misleidend. In 2012 zien we dat de rechtbank van Amsterdam de postcode loterij uh, nog veroordeeld heeft tot het alsnog uitbetalen van 2500 euro aan zes deelnemers van de gouden muntactie van de postcode loterij. En we zien in 2013 van dit jaar dat de OPTA, dus de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit, de postcode Loterij de Loterij en de Vriendenloterij... en de overkoepelende holding Nationale Goede Doelloterijen... voor de tweede maal voor het overtreden van telemarketingregels uh, uh, beboet... En in maart van dit jaar legt diezelfde optaan nog een boete op... aan de postco loterij Bankgierloterij en Vriend Loterij, En ook weer de overkoepelende holding Nationale Goede Doelloterij... voor het versturen van SPAM. Dus ze zijn regelmatig aan de beurt. Toch de loterijen dus, inderdaad. Ja. ja. Um, ja, nou ja we hadden het toch al even over... Um, eh, als je bijvoorbeeld ook naar de slijter gaat... kunnen ze ook niet zien aan je voorhoofd... of je natuurlijk uh, een drankprobleem hebt. Um, mag je het dan... Ja, moreel verwerpelijk noemen, zoiets, als ze dan doen. Oké, okay, ze misleiden je niet, zeg je. Want nee. als je het goed leest, dan lees je echt... ik ga nu meedoen, ik zit eraan vast. Maar toch? Nou ja, ik vind het niet... Uh, kijk, het is, uh, de, de, de bankgieloterij is, is een legaal product, een legale dienst. Dus daar mag je dus legaal rond communiceren, reclame voor maken. Uh, ja, dat het product... Iets in zich heeft dat het verslavend kan zijn. Ja, dat geldt ook voor alcohol. Maar dat geldt ook voor een eenvoudige zak chips. Um, en nogmaals, die duw ze niet door de brievenbus. Hè? Nou, dus zal ik je nog een voorbeeldje geven? Nou, een korte dan. Uh, een hele korte. We krijgen straks in augustus een hele grote horecaactie actie van Grols. Waarbij er uh, uh, bonnen worden verspreid. Uh, uh, via Facebook, op straat en de supermarkten. Waarbij je een tweede gratis glas Grolsbier kunt drinken in de, ja, de horeca. Ja, daar was vorige week een hoop over te doen. Hoogkom. Hoog commotie, of een hoog promotiegehalte eh, Koninklijke Horeca Nederland is er absoluut niet blij mee. Maar dat is ook een voorbeeld in feite... wat, nou ja, min of meer via de brievenbus gaat... je krijgt die bom, of je krijgt hem gewoon uitgereikt op het, eh, in de supermarkt. Dus je ziet dat dit ook met een verslavend product als bier gebeurt. Het is een uh, dunne lijn, denk ik. Het is een hele dunne lijn, ja. Zo is het. Charles Wormans over de wervingsmethode van loterijen... en ook andere producten. Tot volgende week. Tot volgende week. Waar kijk ik zoal nog naar? Vanavond op tv. Um, Paul die uh, gaat jongeren bezoeken. Uh, jongeren die deel uitmaken van Gangs in El Salvador. Het is een uh, heftig portret, zo zag ik al in een voorstukje. Niet voor niets is het thema de gevangenis of de dood. Om tien voor half tien op Nederland 2. En hebt u zin in spannende fictie om de avond mee af te sluiten? Dan is er weer zo'n heerlijke Caro detective Vanavond Sherlock, de moderne. Hij onderzoekt hier zelfmoorden. Om tien voor elf op Nederland 3. Surf naar gids.fm. Straks lunch met Jurgen. Twee dingen. Elke maandag in juni.